1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met radioloog in opleiding Bas Hammer. Want uit een inventarisatie blijkt dus dat er te weinig banen zijn... voor het huidige aantal artsen. En wat moet je dan? Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Luxe Bisschop, een tijdje langs de kant. Griepprik ziekenhuispersoneel heeft wel degelijk zin. En zeven banken in Nederland onder direct toezicht... van de Europese Centrale Bank. De komende uren komen er steeds meer buien. Er komt ook meer wind. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het dan weer droog. Er is flink wat zon. Het wordt morgen een graad of 16. Vrijdag dan weer een tijd lang regen. En ook het weekend is wisselvallig. De omstreden Duitse bischop, Tebarts van Elst, wordt tijdelijk uit zijn functie gezet. De Geestelijke moest maandag op audiëntie komen bij paus Franciscus... vanwege zijn luxe gedrag, zijn extreme uitgaven. Hij liet zijn ambtswoning verbouwen voor 31 miljoen euro. En nu staat hij dus aan de kant, correspondent Tim de Wit in Berlijn. Waarom heeft het Vaticaan dat besloten? Nou, vanuit het Vaticaan hebben we weinig concrete argumenten gehoord. Maar wat ik in het Duitse media lees is dat het Vaticaan niet wilde zwichten... voor de druk van de publieke opinie om hem ook echt te ontslaan... uit zijn ambt te zetten. Met name hier in Duitsland heeft die bischop ongelooflijk veel over zich heen gekregen. Kreeg hij bijnamen als de blink blink bisschop bijvoorbeeld. Maar ja, desondanks laat Rome hem dus niet helemaal vallen. Um, het kan ook zijn dat het Vaticaan al langer op de hoogte was... van uh, de uit de hand gelopen kosten voor de ambtswoning van de bischop. En dat de paus daarom dus moeilijk alleen deze bischop daarvoor verantwoordelijk kon stellen. Maar ja, wordt dus uh, tijdelijk uit zijn functie gezet. Hij blijft wel in Rome, in het Vaticaan voorlopig... om zich te bezinnen om wat er allemaal is gebeurd. En uh, nou ja, volgens sommige Duitse media... mag hij dan hoogstwaarschijnlijk over een aantal maanden... weer terug naar het Duitse bisdom Limburg... waar hij actief was, om daar weer uh, als bischop aan de slag te gaan. Ja, je zou verwachten, hij wordt wel ontslagen... want Paus Franciscus is een zeer sober man. Ja, zeker. Ja, de paus predikt juist eh, eenvoud, is heel erg tegen materialisme... en woont bijvoorbeeld zelf in het gastenhuis in het Vaticaan... en niet in het pauselijk paleis. Of eh, neem bijvoorbeeld de dienstwagen van de paus. Dat is een uh, simpele, oude Renault. En ja, als je dat vergelijkt met wat de Duitse bischop uh, heeft gedaan... Uh, zijn Amtsbewoning zou in eerste instantie 5,5 miljoen euro kosten. Uiteindelijk is dat dus geëxplodeerd ge ge naar 31 miljoen. Uh, het bleek bijvoorbeeld dat de bisschop per se een design badkuip wilde... die alleen al 15.000 euro kost. Uh, en ook kreeg uh, de kapel uh, bij de Amstwoning speciaal... met het daglicht meekleurende ramen voor 100.000 euro. En er kwam ook nog eens een, een speciaal ontworpen tuin op bezoek van de bisschop... die in totaal zo'n 780.000 euro kostte. Dus ja, heel veel mensen dachten... de paus zal deze bisschop daarom uit zijn ambt zetten... omdat dit zo enorm in strijd is met uh, de pauselijke koers. Maar nou, zover wilde hij dus niet gaan. Hij heeft al veel over zich heen gehad, uh, deze uh, luxe bisschop. Zeg maar. Zijn er al reacties op de beslissing van het Vaticaan? Yeah. Nou, hier in Duitsland nog niet heel veel officiële reacties... maar ik verwacht niet dat veel mensen dit zullen begrijpen. Ja, ga maar na, er zijn al honderden Duitse katholieken... die zich door dit schandaal hebben uitgeschreven. En ook binnen de Duitse katholieke kerken waren bijvoorbeeld kardinalen en bisschoppen... die hun steun aan de bisschop al hadden laten vallen. Zelfs ook zeiden een terugkeer naar het bisdom voor bisschop Thebaerts... dat zou erg moeilijk worden. Maar goed, het Vaticaan heeft het laatste woord. En nou ja, dus zou iedereen aan het idee moeten wennen... dat bisschop Thebaerts wellicht dus in de nabij toekomst gewoon weer aan de slag gaat. Tim de Wit in Duitsland. Bij de Rabobank in Beverwijk heeft een medewerker miljoenen weggesluist. Die man is op staande voet ontslagen. Toen het ontdekt werd volgens de bank zijn klanten niet gedupeerd. Hoe die te werk is gegaan wil de Rabobank niet zeggen. Wel zegt de bank dat de man uitgekookte werk ging... en misbruik maakte van het vertrouwen van zijn collega's. En hij werd niet snel ontdekt... want hij wist hoe hij de controlemechanismes kon omzeilen. De fraude werd eind augustus ontdekt door de Rabobank. Meer verpleegkundigen en artsen in het ziekenhuis zouden een griepprik moeten halen. Want zo'n prik heeft wel degelijk nut. Hoe meer mensen die prik hebben gekregen, hoe minder patiënten in het ziekenhuis griep oplopen. Blijkt het onderzoek van Josine Riphagen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ja, mevrouw Riphagen, goedemiddag. Wat heeft u geconstateerd bij uw onderzoek? In ons onderzoek hebben wij uh, gevonden dat in de ziekenhuizen waar gestructureerde griepvaccinatiecampagne is ingezet. dat daar een uh, verschil in de vaccinatiegraad onder ziekenhuispersoneel is gemeten. En dat, liep, dat verschil liep op tot bijna 24 procent, uh, ten opzichte van de ziekenhuizen waar deze campagne niet is gevoerd. En uh, daarbij werd ook in de uh, ziekenhuizen een daling gezien van het aantal patiënten. dat uh, de echt griep, echt influenza en of een longontsteking opliep. En die daling die was van 9,7% naar 3,9%. Ja, dus patiënten ja. kregen minder longontsteking. En dat komt omdat het personeel wordt ingeënt. Dan moeten toch meer ziekenhuismensen enthousiast zijn. Maar dat zijn ze juist niet. Hoe kan dat? Uh, nou, dat uh, is niet iets wat alleen in Nederland speelt. Maar ook in uh, Europa blijft de vaccinatiegraad onder gezondheidszorgpersoneel laag. Uh, dat heeft er grotendeels mee te maken dat uh, nou niet alle... Zondheidszorgwerkers zich bewust van de gevaren van influenza uh, voor hun patiënten. En uh, vooral ook van het feit dat zij uh, influenza aan hun patiënt kunnen doorgeven. Uh, ongemerkt uiteraard. En verder zijn we ook in ons onderzoek tegengekomen... dat er toch wel praktische problemen zijn... waardoor mensen zich niet laten vaccineren. Uh, bijvoorbeeld dat de griepprik op een onhandig tijdstip werd aangeboden... Uh, of dat het op een centraal punt in het ziekenhuis werd aangeboden... maar niet op de afdeling zelf, waardoor mensen alsnog daarheen moesten lopen. En dat soort praktische bezwaren zorgen er ook wel voor... dat de vaccinatiegraad niet hoog is. Maar het komt er in elk geval op neer. Uh, ziekenhuispersoneel moet zich er bewust van worden... dat zo'n uh, griepprik naast bijvoorbeeld handen wassen uh, met alcohol... Dat het er gewoon bij moet horen en dan heeft het wel degelijk effect... is van belang voor oudere patiënten, zou je ook niet kunnen zeggen... zo'n prik moet gewoon verplicht worden. Er zijn natuurlijk argumenten die daarvoor pleiten. Hè. Uh, de beroepsethiek. Uh, je bent niet voor, ni niet voor niks uh, ziekenhuizenmedewerker. Je wil je patiënten beter maken. Dat is ook je morele plicht. En die eet heb je ook afgelegd als arts en ook als verpleegkundige. Uh, een argument dat bijvoorbeeld tegen verplicht stellen van... Uh, uh, leidt, is dat je toch uh, je neemt wel een, een bepaalde keuzevrijheid af. Je, ja. je raakt wel aan de autonomie van, uh, uh, van, je, van je personeel eigenlijk in het ziekenhuis. Uh, als je alle argumenten bij elkaar neemt, dan geloven wij wel dat die voordelen voor de patiënt opwegen tegen de bezwaren van gezondheidszorgwerkers. Uh, maar daar moet verder onderzoek naar gedaan worden. En het, ja, het meest ideale zou natuurlijk zijn dat het op vrijwillige basis... dat uh, de vaccinatiegraad op vrijwillige basis, gewoon heel hoog wordt. Jozien Riphagen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Zeven banken die actief zijn in Nederland... vallen voortaan niet meer onder toezicht van de Nederlandse bank... maar onder dat van de Europese Centrale Bank. Het zijn de grootbanken ABN Amro, Rabobank, ING, SNS... en de Royal Bank of Scotland. En ook twee publieke banken die niets te maken hadden... met de bankencrisis staan op die lijst. Het gaat om de Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank. In totaal zal de ECB de komende periode... 124 banken in eurolanden doorlichten. De Europese Centrale Bank wil weten of er nog verborgen problemen bij die banken zijn. De Spaanse economie is na ruim twee jaar officieel uit de recessie... ...meldt de Banco de España, de Spaanse Centrale Bank. In het derde kwartaal groeide de economie met 0,1 ...ten opzichte van het tweede kwartaal. Spanje heeft negen kwartalen op rij een krimp van de economie gekend... En uit de cijfers blijkt ook dat werkgelegenheid in Spanje minder sterk afneemt. In de derde het derde kwartaal is de daling maar 0,1 procent. In Spanje zit nog wel altijd een kwart van de beroepsbevolking zonder werk. Twee mannen die naar Syrië wilden reizen om mee te doen aan de jihad... krijgen vandaag te horen of zij daarvoor vervolgd worden. En de vraag die de rechter vandaag moet beantwoorden is of het... Uh, uh, zich aansluiten bij Syrische rebellen. Of dat strafbaar is. Verslaggever Mark Hamer volgt die zaak. Die zaak voor het Openbaar Ministerie uh, is, het, is het erg belangrijk. Hè? Waarom? Ja, Nederland zit en het Openbaar Ministerie... eigenlijk zit eigenlijk een beetje in hun maag met, met die Syrië-gangers. Ze gaan die kant op en ze zijn eigenlijk... Ik ga gewoon niet tegen te houden. Nationaal -coör coördinator terrorismebestrijding en veiligheid, de NCTV... dat eerder dit jaar al dreigingsniveau verhoogt naar substantieel. Wat zegt namelijk de NCTV? Dat het gevaar zit in die jongeren gaan die kant op, komen geradicaliseerd terug... en mogelijk kunnen ze aanslagen gaan plegen in Nederland. Wat wil men nou met die veroordeling proberen? Een afschrikwekkend effect. En ze hopen dat dat zal resulteren daarin. Dan moet het OM iets in handen hebben. Wat is de basis waar het OM zo op probeert strafbaar te stellen? Ja, men probeert te gebruik te maken van artikel 134a voor de liefhebbers. Dat is een vrij nieuw wetsartikel. Heel in het kort, dat stelt voorbereidingshandelingen... voor een terroristisch misdrijf strafbaar. Maar dat is een wetsvoorstel wat niet helemaal onomstreden is. Nee, want allereerst uh, is het het verzet in Syrië, is, is dat een terroristische organisatie? Of zijn het vrijheidsstrijders? Notabene westerse landen steunen dat uh, verzet. Uh, omdat te omzeilen heeft het openbaar ministerie een heel formeel standpunt eigenlijk ingenomen. Die zeggen, ja, Assad is een bevriend staatshoofd. En dus het verzet daartegen is, is, uh, ja, is een terroristische daad. Ja, critici zeggen, ja, luister, is, die, dit is een gewa gewapend conflict. Dan moet je eigenlijk helemaal niet gebruik maken van zo'n terrorismeartikel. Een rechter heeft zich nog nooit erover uitgesproken. En dat gaan we zo meteen hier dus om half twee begint de zaak hier. In de be streng beveiligde, de extra beveiligde uh, rechtbank hier in Rotterdam. En weet je al wat het OM dan gaat eisen tegen die jongens? Ja, de eis is natuurlijk bekend. Zometeen komt de, de uitspraak tegen Omar O, de 22-jarige jongen, uh, is, zes, uh, is drie jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk geëist. En Mohammed G, daar, ja, dat is een andere uh, persoon, daar is een klein probleempje mee. Die zegt dat hij handelde na het horen van stemmen in zijn hoofd. Het OM volgt dat en heeft gevraagd of hij ontoerekeningsvatbaar kan worden verklaard. Dus wel een schuldig verklaring, maar geen strafoplegging. Oké, okay, zo uh, om half twee dan krijgen we de uitspraak in die zaak. Mark Hamer, die hoorde u spreken. De dagrijverlichting die bij het starten van een auto automatisch gaat branden kan leiden tot gevaarlijke situaties. Dat zegt de ANWB. De koplampen gaan wel aan, maar de achterlichten niet. En dat betekent dat automobilisten nog steeds zelf hun gewone licht aan moeten zetten bij slecht weer of als ze een tunnel inrijden. Auto's hebben sinds 2011 dagrijverlichting... met het doel de verkeersveiligheid te vergroten. In Nederland hebben naar schatting 750.000 auto's die verlichting al. Vanaf 2015 moeten ook de achterlichten automatisch aangaan. Sport. In de Tour de France van volgend jaar, 2014... krijgen de renners maar één tijdrit voor de kiezen. En dat bleek bij de presentatie van het parcours. Verder zijn er vijf aankomsten bergop. En er zijn ook ritten in de Vogesen En de Tour trekt door België. Onder andere van Yper naar Aardenburg. Met negen stroken. De Tour begint volgend jaar op 5 juli. En dat is in het Engelse Leeds. Snowboardster Nicolien Sauerbreij heeft een blessure aan haar rug opgelopen. Haar tussenwervelschijf is na een val in Oostenrijk verschoven... en nu moet ze een gedwongen rustperiode inlassen. De Olympisch kampioen van Vancouver ondergaat over twee weken een test... en daarna moet blijken of Sauerbreij haar programma... in voorbereiding van de Spelen van Sochi nog moet aanpassen. De Amerikaanse skier Bodie, maar Bodie Miller maakt komend weekend in Oostenrijk zijn rentrée. Hij stond bijna anderhalf jaar buiten spel vanwege een slepende knieblessure. Inmiddels is Miller 36 en hij is regerend Olympisch kampioen op de combinatie. Het is nu bijna 13 over 1. Johnson Hoka, hoe is het op de weg? Nou, ik heb nog een paar files te melden. Onder meer op de A15 richting Europort. Er staat 2 kilometer bij Rosenburg naar een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstokken weer vrijgegeven. Probleem op de A20 richting Gouda. En al is een ongeluk met een vrachtwagen bij Rotterdam Centrum. Daar staat 2 kilometer. En daar is de rechterrijst ook dicht. En verderop staat bij Moordrecht... daar is een vrachtwagen stilgevallen. En die blokkeert daar ook de rechterrijst ook. En er staat inmiddels een 5 kilometer file. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar staat er een ongeluk tussen Nijmegen en Dukken... Burg en Kuik, 6 kilometer. Bij Kuik is de linkerreis ook afgesloten. Nog een keer de hoofdpunten van deze uitzending. De luxe uit Duitsland moet een tijdje langs de kant. Tijdelijk staat hij op non-actief. Een griepprik van ziekenhuispersoneel heeft, heeft wel degelijk zin. Want patiënten worden dan ook minder vatbaar voor griep. En zeven banken in Nederland komen onder direct toezicht... van de Europese Centrale Bank. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg en Lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met radioloog in opleiding Bas Hammer. Want uit een inventarisatie blijkt dat er te weinig banen zijn... voor het huidige aantal artsen. Ja, en wat moet je dan? In de praktijk, het is uh, buy nothing new maand. Verslaggever Anne van der Veen koopt daarom geen nieuwe spijkerbroek... maar huurt er eentje. Maar daar moeten ze volgens de initiatiefnemers van deze Buy Nothing New Maand niet al te stoer over doen. Uh, ik zou er vooral niet te veel bij voelen, eigenlijk. Ik wil, je kan heel wijs over straat gelopen en je beter voelen dan iedereen. Maar dat is eigenlijk nergens voor nodig. Want eigenlijk zou dit de nieuwe status quo moeten worden. Daarover straks meer, dus. En dan tegen half twee beginnen we aan Stand.nl. En de stelling: het is goed dat Nederland zich druk maakte over Zwarte Piet.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 Het aantal opleidingsplaatsen voor medisch specialisten moet de komende jaren met 20% naar beneden. Dat zegt het capaciteitsorgaan dat de minister voor Volksgezondheid om de drie jaar adviseert over het aantal opleidingsplekken voor artsen. Er zijn namelijk te weinig banen voor het huidige aantal artsen. Bas Hammer is radioloog in opleiding en is verbonden aan de Jonge Orde en dat is een club voor artsen in opleiding. Bas, goedemiddag. Goedemiddag. Of moet ik zeggen dokter Hammer? Nou, Bas Hammer is prima. Oké. Okay. Uh, ja, er komt nu een advies dus van dit orgaan uh, tot minder opleidingsplaatsen en ook minder geneeskundestudenten. Is dat een goede zaak wat jou betreft? Ja, dat is wat ons betreft zeker een, een goede zaak. Uh, het capaciteitsorgaan die, uh, geeft aan dat het aanbod nu groter is uh, dan de vraag. En uh, ze adviseren de instroom te verlagen voor medisch specialisten. Uh, ja, wat ons betreft is dat ook in het licht van de slechte arbeidsmarktpositie uh, zeker goed nieuws. Um, en daarnaast denk ik ook dat het, uh, als je daar de kraan dicht draait, dat het ook prima is dat je dan de instroom aan, uh, aan de voorkant... dus bij de geneeskundeopleiding, dat je die ook wat omlaag schroeft. En jullie hadden ook al met allerlei andere organisaties... een akkoord gesloten he, met het ministerie. Dat zou ook al leiden tot minder opleidingsplaatsen. Klopt, dat loopt nu eigenlijk een beetje uh, simultaan. Uh, dat gaat over een voorgestelde verkorting van de opleidingsduur. Uh, die stond opgenomen in het uh, regeerakkoord. Uh, en daar hebben we eigenlijk met alle veldpartijen... Uh, ja, constructieve afspraken uh, gemaakt samen met de minister van VWS. Maar was dat een bezuinigingsmaatregel vanuit het kabinet? Ja. Dat was een bezuinigingsmaatregel en uh, wij vonden dat de kwaliteit van de opleidingen daarmee mogelijk in het geding kwam. Uh, en zodoende hebben we een alternatief pakket samengesteld uh, en een belangrijk onderdeel daarvan ook is de instroom beperken. Uh, dus dat mes snijdt wat ons betreft nu eigenlijk aan twee kanten. We kunnen daarmee en een bezuiniging uh, inboeken en tegelijkertijd toch de kwaliteit van de opleidingen behouden. Ja, want de eerste gedachte was gewoon uh, minder tijd aan de opleiding besteden. Ja, er zou voor de opleidingen één tot twee jaar uh, afgaan. Dat was het e oorspronkelijke idee. Want dat is nu uh, mee zes jaar, hè? Ja, het wisselt een beetje, maar het is uh, zeg maar vijf of zes jaar. Ja, ja. want ik, ik zag ook ergens een berekening dat het opleiden van een arts kost ons met z'n allen één miljoen euro. Ja, dat is een schatting die, uh, die behoorlijk klopt. Ja, oké. Okay. En kan je dat nog eens even uitleggen? Hoe zit, waar zit dat dan in, dat, dat geld? Uh, het is een heel lang opleidingstraject. Um, en voor een uiteindelijk medisch specialist... die uh, bijvoorbeeld zes jaar wordt opgeleid... heb je eerst zes jaar basisopleiding... en daarna nog zes jaar een specialisatie. Dus dat betekent uh, dat er behoorlijk uh, lang... Uh, en intensief um, geïnvesteerd wordt in deze mensen. Dus je hebt over twaalf jaar tijd. Um, tegelijkertijd leveren uh, artsen in opleiding natuurlijk ook, ook geld op. Dus het is niet uh, dat dat bij wijze van spreken... alleen maar in die ene persoon gaat. Maar het is een behoorlijke investering. En, um, ja, en dat ligt ook... ook erg goed als de vraag en het aanbod goed op elkaar zijn afgestemd. Want wat we nu ook zien is, is dat er dus daadwerkelijk werkloosheid is... onder de jonge medisch specialisten. Ja. Hoeveel banen zijn er voor hoeveel sollicitanten? Uh, nou, wat we in uh, mei gedaan hebben... Uh, zelf als, uh, als de Jonge Orde en, uh, en andere AIOS-vertegenwoordigers... is gekeken naar werkloosheid. En dan vonden we, vonden we dat er 5% werkloosheid is... onder medisch, uh, jonge medisch specialisten. Um, en als je nu in het afgelopen jaar kijkt... Uh, of afgelopen maanden zie je dat de, de uitstroom naar het buitenland... Uh, bijvoorbeeld toeneemt. En uh, het aantal vacatures, uh, dat zie je in ieder geval nog niet echt stijgen. Uh, dus die problemen die zijn zeker nog niet voorbij. Even naar jouw, jouw eigen verhaal. Je bent in de opleiding voor radioloog... Ik begrijp dat dat ook een van de uh, specialisaties is... Waar, waar het aantal opleidingsplekken wordt teruggeschroefd. Ja, ja, radiologie komt ook uit onze enquête... als een van de uh, ja, slechter presterende specialismen uh, naar buiten. Of uh, naar voren. Uh, dus dus uh, daar zal ik zelf ook uh, op enig moment mee te maken krijgen. Dus, dus wat zijn jouw baankansen dan als je straks klaar bent met de opleiding? Nou, ik denk dat we nu... Uh, uh, dat we een duidelijk signaal hebben afgegeven... dat nu de instroom omlaag gaat, dat is, dat is één punt. Maar daar heeft het, het cohort wat nu in opleiding is... eigenlijk nog vrij weinig aan... Uh, maar wat we ook gedaan hebben is samen met de wetenschappelijke verenigingen, dus zeg maar de vakverenigingen voor de uh, specialisme uh, specifiek, um, hebben we gekeken of hebben we hen opgeroepen om zelf ook oplossingen te bedenken. Om te kijken of er geen ruimte gemaakt kan worden voor, uh, voor jonge medische specialisten, zodat zij toch aan het werk kunnen. En hoe zou dat dan kunnen bijvoorbeeld? Nou, er zijn verschillende uh, voorbeelden. Bijvoorbeeld bij de urologie um, uh, zijn voorbeelden dat uh, specialisten die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, ook daadwerkelijk met pensioen gaan en niet nog eventjes langer doorwerken. Hm. Uh, of dat je met uh, een hele vakgroep een klein beetje tijd inlevert... en uh, dat bij elkaar optelt, daar weer iemand van aan kan nemen. Een soort deeltijd uh, uh, systeem ja, creëert ja. of zo. Maar voor het ene specialisme zal de oplossing... Uh, um, ja, op de ene manier ingevuld kunnen worden... en voor het andere op de andere. Dus we hebben die oproep gedaan. En uh, daar wordt ook gehoor aan gegeven. Er zijn nu, nu werkgroepen en taskforces... bij de probleemspecialismen uh, ook ingericht. Uh, en we hopen ook dat daar snel effecten van uh, gezien hm. worden... Ja, want, want als jij straks sluit bent als radioloog en je kan daarin geen baan vinden, wat, wat kan je dan eigenlijk? Um, nou ja, wat we nu zien is um, uh, dat er dus een, een, een toename is van uitstromen uh, naar het buitenland. Dus dat betekent dat we die opgeleide medisch specialisten uh, en, en de kennis die hier is, uh, is opgedaan eigenlijk laten weglekken ja, naar het buitenland. Dat, dat is een deel van zien. al dat geld natuurlijk. Ja, ja, dat is zeker uh, wat ons betreft niet de bedoeling. Um, en wat ook gebeurt is dat er nu uh, uh, bijvoorbeeld voor, voor minder salaris of zelfs voor nul salaris uh, gewerkt wordt. Om in ieder geval maar de vaardigheden op peil te houden. Um, want ik moet ook bedenken dat ja. het voor medisch specialist belangrijk is om, ja, om aan het werk te blijven. Dus, dus dat soort constructies, daar krijgen we ook nog steeds veel uh, signalen over. Als je chirurg bent of zo, is het wel handig als je het een beetje bij hebt gehouden. Dat je niet ineens over vijf jaar uh, een echte baan kan vinden en, en nog nooit meer, nooit meer hebt gesneden, zeg maar. Precies, sterker. Als je uh, in een bepaalde uh, ja, relatief lange periode niet je vaardigheden onderhoudt, dan kan je je registratie verliezen. en um, ja, dan, dan mag je je dus ook geen chirurg meer noemen en ook niet als zodanig meer aan het werk. Ja. Uit jullie eigen onderzoek blijkt dat er aardig wat jonge dokters zijn die hun specialisatie hebben afgerond, maar uh, geen passend werk kunnen vinden. Worden daar, uh, uh, ja, wordt daar vanuit de, de overheid ook bijvoorbeeld nog een oplossing voor aangedragen of, of moet, moet de branche dat eigenlijk maar zelf een beetje uitzoeken? Uh, nou, ik denk dat nu het voorstel en, en ook het akkoord dat we uh, gesloten hebben... waar een onderdeel van is de instroom beperken... dat dat een belangrijk uh, signaal is. Ook vanuit uh, um, de overheid, de welwillendheid om na te denken... Zeg maar, over de kwaliteit van de opleidingen. Ja, maar goed, dat gaat natuurlijk uiteindelijk pas op, op wat langere termijn spelen. Op de korte termijn niet, want er zitten nu nog allemaal mensen in opleidingen ook. Ja, klopt. Klopt. Um, ja, kijk, een belangrijk andere oorzaak is de financiële crisis. Um, uh, of de economische crisis. Daar ontkomen wij ook niet aan. En ja, dat drukt op ziekenhuisbudgetten, die daardoor ook uh, ja, minder makkelijk personeel kunnen aannemen. En um, ja, de verwachting is dat als daar iets in verbetert, dat we ook, ook wel wat verbeteringen op de arbeidsmarkt zouden kunnen vinden. Maar. Wat ons betreft ligt de oplossing voor de komende jaren toch meer... Uh, dus ook wat ons betreft meer in, het, uh, in oplossingen binnen het uh, veld zelf. Aha. En zijn die oude artsen bereid om uh, gewoon met pensioen te gaan? Of misschien zelfs eerder met pensioen te gaan? Uh, bij de urologie uh, zijn er dus voorbeelden dat dat gedaan is. En bij de andere specialismen die nu die werkgroep hebben opgericht... Uh, ja, wachten we eigenlijk in spanning af uh, wat dat gaat opleveren. Hoe is dat bij jou op de opleiding? Want er zitten natuurlijk meer mensen die nu in opleiding zijn voor radioloog. Je weet uh, dat het moeilijk wordt om straks dan een baan te vinden... Ja, gaat het daar veel over? Ja, dit is echt... Uh, uh, het gaat hier dagelijks over uh, bij de koffieautomaat. En um, uh, ja, het is eigenlijk voor iedereen die, die nu bijna klaar is, zeker binnen radiologie, dan ja, is het solliciteren uh, en dan ben je een van de, een van de 40 voor, voor, voor een handjevol vacatures uh, per jaar. Um, ja, dus de collega's die, uh, die op het punt staan de opleiding af te ronden, die, die oriënteren zich op, uh, op een WW-aanvraag. Ja. Ja, en, en dat kan toch ook niet de bedoeling zijn, inderdaad. Nee, zeker niet. Nee. Uh, dus het speelt daar. Uh, even naar je eigen situatie. Maak jij je ergens zorgen? Of... Nou, ik heb uh, zelf nog anderhalf jaar opleiding te gaan en um, ik, ik ben heel, uh, ja, heel positief uh, um, ingesteld dat we in die anderhalf jaar nog een boel kunnen bereiken. Um, het gaat om, om ja, met z'n allen, met de hele beroepsgroep, uh, de schouders eronder zetten en kijken hoe we die mensen aan het, ja. aan het werk krijgen. Want hoe was de situatie toen jij vier jaar geleden, want dat is dan vier jaar geleden denk ik dat je begon hè, met, ja. Met, ja. De, met deze opleiding, was, was het toen gunstiger voor radiologen bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja, voor alle medisch specialismen uh, gold dat eigenlijk. Dat was uh, ja, geen enkel probleem op de arbeidsmarkt. Het is heel ja. lang geleden in de jaren negentig ook wel eens eventjes uh, slechter geweest. Maar de afgelopen... 10, 15 jaar is er, is er nooit een probleem geweest. Nou, goed, nou, die stop is dus één ding. De oudere artsen moeten gewoon met pensioen gaan. Daar komt het eigenlijk op neer. En um, uh, misschien een beetje in, in deeltijd hier en daar. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat, het, dat, dat we met elkaar in gesprek gaan. En, uh, en blijven en gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Om, om toch iets te doen aan dit probleem. En um, het feit dat nu de instroom verlaagd wordt. ook in het kader van het opleidingsakkoord. is een, is een goede stap om te zorgen dat we ook in de toekomst. Uh, ja, dit soort uitschieters kunnen veranderen. Ja, en als de economie weer aantrekt, dat is in alle opzichten gewoon goed, ook voor jullie. Ja. ja, dank voor het gesprek. Bas Hammer, hij is radioloog in opleiding en secretaris van de Jonge Orde. In de praktijk, de lunchverslaggever op werkbezoek. Het is Buy Nothing New Maand, oftewel Koop Niks Nieuws. De deelnemers proberen zoveel mogelijk te hergebruiken, tweedehands te kopen en ook te ruilen. Een van de initiatiefnemers van deze maand is de 26-jarige Kim van Schie. En ze heeft zelf van alles nodig. En er zijn er enorm veel websites die je daarbij kunnen helpen. Kim laat verslaggever Anne van der Veen. Snapcar zien, daar huur je een auto van particulieren. En Peerbee, en daar kan je spullen lenen van je buren. Ik ben vrijdagjarig en ik ga um, een soort van kinderfeestje geven... En daarbij heb ik uh, een stuk of zes, zeven stopwatches nodig om te kunnen timen. Zodat mensen ook nog daadwerkelijk tijden kunnen opschrijven kunnen winnen. En ik vind dat met een stopwatch leuker dan uh, op iemands smartphone. Nou, we zitten ondertussen op de website. En dan zegt hij dus een leuk verhaaltje om je buurman te overtuigen. Geef een omschrijving. En begin beginnen natuurlijk met hallo. Nu had je nog wat nodig, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ik heb morgen een auto nodig. Vinden mensen je wel eens een beetje een uh, bieter? Uh, nee, want ik doe het ook terug voor mensen. Nou, 1011 auto's gevonden. 37, nee, 373 beschikbaar. Maar ik heb een busje nodig. En je wordt hier nooit heel moe van? Nee, normaal loop ik gewoon weg en dan kijk ik over een uurtje of er wat binnen is. Of ik krijg gewoon een e-mail binnen op mijn telefoon. Dus je kan het gewoon afwachten. Ik weet niet of jij Mark Rutte hebt gehoord. Ja, die zei uh, dat wij vooral meer moesten gaan kopen. De auto die we rijden is nu 13, 14 ja. jaar oud. We gaan eens een keer een nieuwe auto kopen. We zijn inmiddels uit het huis aan het groeien... want het aantal kinderen is toegenomen. We gaan eens een keer dat nieuwe huis kopen. We nemen dat klein beetje risico. We hebben dat vertrouwen. Ik vind het eigenlijk waanzin. En dat heb ik laatst ergens gelezen... dat iemand waanzin definieerde als steeds zelf proberen... met de hoop op een andere uitkomst. Het is niet de eerste keer dat er een crisis is. Maar we proberen wel weer precies hetzelfde... We hebben een achterliggende ideologie die wel heel erg is gestoeld op uh, de circulaire economie. Niet meer het lineaire van make, take, waste. Maar het hergebruik van spullen en het minder zelf hebben van dingen. Maar als je delen met elkaar en het leasen van dingen... kan je een voorbeeld geven? Um, met jeans die je least spijkerbroeken. Dus jij wil een spijkerbroek? Nou, wat kost die in de winkel? Tussen de 60 en 120 euro, laten we zeggen. Hoe lang doe je daarmee? Hangt van de kwaliteit al. Vind je hem over een jaar nog wel leuk? Dan doe je hem waarschijnlijk weg. En dan kan je er eentje die wel weer bij de mode past of bij jouw smaak past. Met Mud Jeans kan je er eentje leasen, die je na een jaar weer inlevert en dan kan je nieuwe uitzoeken. En daar betaal je 5 euro per maand voor, dus 60 euro. En dan heb je zo elk jaar een nieuwe leuke spijkerbroek eigenlijk, als je elk jaar je abonnement verlengt. Bert van Son van Mud Jeans. Uh, wij zijn dit jaar begonnen met leasen jeans. Ga ik iets doen wat niet altijd mijn grootste hobby is: spijkerbroeken passen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is voor dames altijd uh, lastig. Trouwens niet alleen voor dames, hoor. Heren hebben er ook wel moeite mee, geloof ik. Maar het moet toch gebeuren. Je wilt toch dat die lekker zit, die broek. Ik vind het nog steeds een beetje raar. Want ik betaal ja. ervoor en ik heb niks. Je hebt de broek aan en daar gaat het uiteindelijk om, denk ik. Dan drink ik een glaasje rode wijn. Ja. Een enorme vlek. Geen probleem. Het is zelfs zo dat als je een scheur in maakt... mag je hem ook terugsturen naar ons. En dan maken we hem of krijg je een nieuwe. Hoeveel mensen hebben die geleasde jeans aan hun billen hangen? Ongeveer duizend mensen nu. Hoeveel heeft u er nodig om te kunnen overleven? Wij moeten wel duizend broeken per maand gaan leasen... Om, om een winstgevend bedrijf te kunnen zijn. Nou, hier is de paskamer. Ga je mee? Ik ga zeker mee. Schoenen uit. Nou, ik heb me erin laten praten, hoor. Ik heb ondertussen een geleasde broek aan. Ja, vind ik heel goed. Ik vind hem leuk. Ja, dat moet je nu wel zeggen. En als je, als je hem helemaal niks vindt, dan kan je hem altijd weer inwisselen. Ik dat vind het, het toch wel raar voelen, want hij is dus niet van mij nu. Nee, hij is niet van jou. Maar hij is een soort van de maatschappij of zoiets, hè? Ja, eigenlijk wel. En je geeft hem daar ook aan terug straks. En dan heb je hem dus niet weggegooid, maar dan wordt hij gewoon hergebruikt. Wat moet ik hierbij voelen nu? Uh, ik zou er vooral niet te veel bij voelen eigenlijk. Ik bedoel, je kan heel wijs over straat gelopen en je beter voelen dan iedereen. Maar dat is eigenlijk nergens voor nodig. Want eigenlijk zou dit de nieuwe status quo moeten worden. Nou, nu zijn we aan het wachten op uh, stopwatches, je ja. auto's. Ja. Nou, laten we maar eens kijken. Nee, maar het is ondertussen wel 69 mensen gevraagd. Dus die mensen hebben allemaal een vraag in de mailbox. En als ze thuis komen, gaan ze die vast wel beantwoorden. Laten we anders morgen nog even bellen, want dit duurt me allemaal wat lang. Om hierop te wachten. Ja, dat is goed. En laat ik morgen al weten of ik in een auto onderweg ben naar mijn partytent. En of ik de stopwatches rond heb voor mijn verjaardag. We horen dus morgen of dat lukt. En dan kijken we ook mee met Mark Plaats in de volgende aflevering van In de Praktijk. Zometeen is het stand.nl de stelling. Het is goed dat Nederland zich druk maakt over Zwarte Piet. Dit is Radio 1. Hier is het NOS Journaal, Renate Evers. Zeven banken die actief zijn in Nederland... worden de komende maanden doorgelicht door de Europese Centrale Bank. De stresstest is een voorwaarde om in november volgend jaar... onder toezicht te komen van de ECB. De banken staan dan niet langer onder nationaal toezicht. De omstreden Duitse bischop Thee van Elst... is door het Vaticaan tijdelijk op non-actief gesteld. Hoe lang hij niet aan het werk mag, is niet duidelijk. De bischop ligt onder vuur omdat hij zijn ambtswoning... voor 31 miljoen euro liet verbouwen. De ANWB waarschuwt voor de gevaren van de dagrijverlichting... die automatisch gaat branden als een auto wordt gestart. De koplampen gaan wel aan, maar de achterlichten niet. En automobilisten moeten zelf hun dimlichten nog aandoen... als ze bijvoorbeeld een tunnel inrijden. En bij de Rabobank in Beverwijk heeft een medewerker miljoenen weggesluist. De man is op staande voet ontslagen. Volgens de bank zijn de klanten niet gedupeerd. Hoe de man het geld wist te verduisteren, wil de Rabobank niet zeggen. Wel zegt een woordvoerder dat de man uitgekookt te werk ging... en misbruik maakte van het vertrouwen van zijn collega's. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. Niet eerder was de discussie over Zwarte Piet zo massaal. De uitspraken van VN-onderzoeker Vereen Shepard... gooide gisteren extra folie, olie op het vuur. Shepard zei op persoonlijke titel overigens... dat Zwarte Piet een terugkeer is van de slavernij... en dat het Sinterklaasfeest moet stoppen. De reacties die daarop volgden waren behoorlijk fel. Gisteravond liet cabaretier Howard Komproe, voorstander van Piet 2.0, zullen we maar zeggen... bij RTL Late Night weten dat het nog niet zo makkelijk is... om de inhoudelijke discussie echt op gang te krijgen... Hier heb je te maken met een groep mensen, en die groep is groeiende, die zich eraan storen en die dat op zijn minst willen zeggen. Maar waar het misgaat is dat als je blijk geeft van je pijn, dan wordt die met een brandslang van tafel gespoeld. Dan wordt er gezegd: ah je, je lul. Feit is wel, iedereen heeft er natuurlijk zijn mening over, maar hoe komt het dat dit onderwerp ons zo aangrijpt en wat heeft dat voor gevolgen? Ik praat erover met Hans van der Horst, die is historicus... en columnist bij onder meer joop.nl. Meneer van der Horst, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee, daar komen ze. De Zwarte Piet-discussie loopt uit de hand. Uh, ik denk dat dat zeker het geval is. Uh, zo langzamerhand is het een gigantische nationale scheldpartij uh, geworden. Ja, ja en, dus. Uh, ja, en bovendien wordt daardoor elke serieuze discussie over racisme in Nederland... zoals bijvoorbeeld professor Brennkmeijer, die probeert aan te zwengelen onmogelijk gemaakt. Ja. Dat betekent dus dat racisme meer en niet minder kans heeft gekregen uh, in Nederland. Meneer Van Orst, even de spelregels. U mag bij deze keuzes alleen maar ja of nee zeggen. Sorry. Hm. Nederlanders zijn bang voor de waarheid. Nee. En Zwarte Piet met die discussie maak meer kapot dan je lief is. Ik denk ja. ja. We gaan zometeen trouwens uitgebreid doorpraten hoor, over ook deze zaken. En natuurlijk aan de hand van de stelling. En die formuleer ik nog maar een keer voor onze luisteraars. Dan kunnen die ook reageren. Het is goed dat Nederland zich druk maakt over Zwarte Piet. Dat is dus de stelling. Bent u het eens of onneens, SMS Sm'st dat naar 7070 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met hekje standpunt. En meneer Van der Hors, u mag nu helemaal los. Het is goed dat Nederland zich druk maakt over Zwarte Piet of oneens? Oneens. Ik denk dat het heel jammer is dat deze discussie uh, wordt gevoerd. Zoals ik al zei, daar wordt een echte discussie over... echt racisme in Nederland onmogelijk gemaakt. Waar we mee te maken hebben is uh, dat uh, zeg, mensen die... Uh, dat Nederlanders nooit van hun leven in Sinterklaas en Zwarte Piet iets gezien hebben wat uh, te maken heeft met, uh, met, met racisme of, of met een herinnering aan de slavernij. Dat komt uh, door uh, ja, wat zij van huis uit allemaal hebben meegekregen aan gedachten en ideeën. Ik kan me best voorstellen dat iemand die uit de Verenigde Staten komt met die achtergrond van racisme en, uh, en de blackface-shows, de black Minstrel shows, die uh, daar tot, tot in de jaren 50 heel succes. Waren, dat die in Zwarte Piet wel racisme zien. Ja, maar goed, uh, maar maar maar goed het is de discussie maar... is hier meer door, door mensen... die uh, of hier al langer wonen of, of die komen uit uh, Suriname of uh, van Antillen. Dus dat zijn geen Amerikanen, dat zijn mensen die zich hier dus... Uh, al langer uh, bewegen en zich toch gekwetst voelen. Ja, dat, dat is ook zo. En dan uh, zou het uh, een goed idee zijn als de discussie uh, gevoerd werd over uh, de bedoelingen van, uh, van de betrokkenen. En niet over wat jij daarin ziet. Uh, als ik gekwetst wordt door Zwarte Piet en uh, daar zegt dat dus Zwarte Piet uh, moet verdwijnen... wat ook de bedoeling van, Zwarte, van de ander is met die Zwarte Piet... dan is dat hetzelfde als wat ik nu zou zeggen. Ik erger mij aan hoofddoekjes, want die geven vrouwenonderdrukking weer... en daarom moeten de hoofddoekjes weg, wat de moslima's ook beweren. Exact dezelfde redenering en... Uh, dat is niet wat we nodig hebben als we hier in Nederland... een multiculturele maatschappij willen opbouwen. Dus u maakt zich uh, vooral druk om de manier waarop het debat is aangezwengeld. Want het debat op zich mag, wat u betreft. Ja, natuurlijk mag dat. En je mag altijd vragen stellen. De, hè, die mevrouw Shepherd bijvoorbeeld, die weet niks van, uh, van de Sinterklaas traditie en waar die vandaan komt, die heeft daar bepaalde noties over uh, uh, binnengekregen. En ze heeft bovendien een aanklacht gekregen van een uh, Nederlandse commissie... die zich bezighoudt met de herdenking van het slavernij. Verleden. En dat is het zo'n beetje. Dus uh, het is allemaal wat voorbaardig. Ik, ik vind ook dat uh, die commissie die zij leidt... dat die gewoon in Nederland moet, goed moet worden ontvangen. Ja. Hartelijk moet worden ontvangen. Want iedereen die, uh, die, die meer achtergrond wil, weten, wil hebben over onze tradities... die moet hier natuurlijk van harte welkom zijn. Ja. En, en Nederlanders spreken zich ook wel eens een beetje snel uit... over toestanden in andere delen van de wereld. Dus dat is... Uh, dus dat is er niet zo kwalijk nee, te nemen. Laat ze maar komen. Daar mag zij niet om veroordeeld worden. Want dat nee. kunnen we zelf ook al als de beste natuurlijk. Uh, nou, nou ja goed, ze heeft de kans om hier naartoe te komen. Het Sinterklaasfeest komt er nog even aan. Toch dat even gaat naar... ze ook doen. Hè? Ze ja. komt met haar commissie het Sinterklaasfeest volgen. Hartstikke goed. Uh, maar nog even dan terug naar wat u net zei. Want dan kom ik terug op de uitspraak die we net hoorden van Howard Comprou. Die gisteravond bij Humberto Tan aan tafel zat. En die zegt van ja, als je dus blijk geeft van dat je je daar niet zo prettig bij voelt. En je misschien wel soms ja, gediscrimineerd voelt. Dan zeggen mensen, zit toch niet te lullen en ga gewoon door met je werk. Uh, als, je dat, uh, als je dat voelt... dan zou je je wat meer in de situatie kunnen, kunnen, kunnen verdiepen. Is kijken wat dan precies datgene is... waardoor jij je gediscrimineerd voelt ja, nou ja of, en, eens kijken, of gewoon... en eens kijken of dat ook, ook, ook de, de bedoeling is. Want, want heeft, hij, hij wordt ook uitgelegd waarom hij zich dan gediscrimineerd voelt. Wat, het, wat de overeenstemming is. Die, waarom hij... Hij, hij, dat, hij ziet, Zwarte Piet is kennelijk een karikatuur van hemzelf. Zo ziet hij dat ja goed Dan moet je dus weten waarom hij dat vindt. En dan zou je daar verder over kunnen gaan. Maar goed, we hebben het dan van genoeg mensen de afgelopen tijd gehoord... dat zij, zeker in de Sinterklaastijd, worden aangesproken met Zwarte Piet. Ja, nou, kindertjes. En dan moeten die kindertjes door hun ouders worden gecorrigeerd. En het feit dat er heel veel hooligans zijn... dat is ook voor Nederland geen reden geweest om met beroepsvoetbal op te houden. Nee. Maar moeten we dan helemaal niks, vindt u, met dat gevoel van, van mensen? Moeten die dan helemaal tot achter de komma gaan uitleggen... waarom ze zich zo voor weet je, weet je wat? We, we moeten alle, alle kanten moeten we, moet, moeten we dingen beter gaan begrijpen. Weet je wat, wat, wat Zwarte Piet nu is, internationaal? Wat, wij, wat, wat de Spanjaarden hebben met stierenvechten... hebben wij met Zwarte Piet. Ja, dat, is mij... dat is een belangrijk besef. Ja, maar daar zijn ze volgens mij in Spanje ook mee aan het ophouden hier Nou, daar. in Catalonië zijn ze er aan het ophouden. Ja, dat is een ja. gedeelte van Spanje dat zich eigenlijk zou willen afscheiden. Dus ja. die vonden dat wel leuk om dat te doen. Vooral, nee, maar goed, ja, maar, het geeft aan ja, dat een maar, bepaalde culturele uh, uh, waarheid, die kan op een gegeven moment uh, overboord worden gezet. Ja, dat is waar. En de vraag is dan of dat, uh, of, of, of onbegrip voor. Uh, uh, voor een bepaalde culturele traditie in, het, in andere delen van de wereld... of dat daar een reden voor moet zijn. Neem bijvoorbeeld Sinterklaas op Ameland. Hè. Sinterklaas op Ameland, dan moeten uh, buitenstaanders... Kunnen zich, kunnen zich dan beter van het eiland begeven... en dat zijn hele rare, hele rare SM-achtige tonelen... die zich dan afspelen op het eiland. Moeten wij dat gaan verbieden? U bedoelt, het, is dat Het, het zo Sinterklazen heet... van Ameland. En dat we is moeten Sundrum, hem. Vrouwen... Ja. Is dat niet op de Schelling trouwens? Nee, op, op, het, is, het is ook op de Schelling. Ja, daar ja. hebben ze de milde versie, maar in, op Ameland <laughs> hebben ze de fundamentalistische versie. Zoek dat maar eens op op Google. Okay. En gaan we dat nou verbieden? Er gebeuren vreselijke dingen ja, daar. dat is echt vrouwenonderdrukking. Echt waar. Er is geen enkele andere manier om dat uit te leggen. En het aardige van de Amelanders is dat ze jou, jou ook niet uit willen leggen waarom iedereen daaraan meedoet. Ja. Uh. En, en zo moeten wij hier het Sinterklaasfeest... op het vasteland ook zien? Uh, wij moeten, we moeten altijd bereid zijn... Om, verhalen te, om, om uit te leggen... waar het vandaan komt. Hoe het dat diepwortelt in oude Germaanse tradities. Hoe uh, Zwarte Piet ook te maken heeft... met de twee raven van Wodan. Hoe zijn zak en zijn roe... hoe dat, dat, dat, dat uh, hele oude... vruchtbaarheidssymbolen zijn. Dat Spanje het zuiden is... waar de god van de, van de welvaart... en de vruchtbaarheid vandaan komt. Dat sint dat Sint-Nicolaas is geworden omdat Sint-Nicolaas de heilige is... van de kooplieden en dit een kooplieden is. Het verhaal van Sinterklaas, net als elke oude traditie... dat is een ingewikkeld en lang verhaal... en dat moet je op een komen, rustige manier ja. blijven uitleggen. Um, en ja. alleen als iedereen luistert heb je kans dat er begrip komt. Maar ja. op deze manier niet. Het gaat bijvoorbeeld niet aan om, om mensen die Sinterklaas vieren... dan voor racisten uit te maken. Of te zeggen, wat je zo nu en dan hoort... dat ze in hun hart wel weten dat ze fout zitten. Dan tast je de integriteit van de andere partij mm. aan. En ik maar zie dat ook heel erg zeg maar aan de aan de, laat ik maar zeggen, aan de blanke kant gebeuren. Gebeur, dat, dat, het, het, het getweet over zeurpieten, dat mensen denken, we zijn origineel. Nou, nou ja, we ja, gaan ze zeurpieten noemen. He, dus dan... Het heeft geen niveau, het gaat heel erg fout en het is erg schadelijk voor de verhoudingen in ja. Nederland. Want daar wou ik inderdaad even met u naartoe De wij-zij-houding uh, is erg sterk in deze discussie. Humberto ja. Tan twitterde, uh, wat erger is dan de discussie over Zwarte Piet, is de toon van de discussie. Wij hebben gelijk en jij, domme Zwarte Piet, moet zwijgen. Ja, maar omgekeerd het ook, dat is het punt. En daar heeft, heeft Hupen tot dan dus gelijk in. Ja. dat hij dat zegt. En mevrouw Shepard van de VN heeft het ook over wij. Hè? Dus de... ja, ja, maar dat komt vanuit haar... Kijk, mevrouw, mevrouw Shepard hangt een richting in de sociologie aan... die zegt dat wij te maken hebben met een overheersing... culturele overheersing wereldwijd van, uh, van witte, blanke mannen. En alles wat die mensen willen, wat die mensen aan cultuur spreiden... heeft onder meer tot doel om de Zwarten ervan te overtuigen... dat ze inferieur zijn. Dat is een hele, helemaal hele uitgewerkte wetenschappelijke theorie die zij, die zij aanhangt. In het kader van die, van die theorie ben je natuurlijk gauw klaar met Zwarte Piet als je een keertje ziet. Ja, ja, ja. Um, nog even iets anders. He. U hebt op joop.nl een verhaal geschreven. En daarin zegt u, um, eigenlijk is uh, die hele aanval op Zwarte Piet een godsgeschenk voor Geert Wilders. Hoezo? Omdat hij zich nu als grote verdediger van Zwarte Piet kan... Uh, kan, kan opwerpen en je ziet dat dat, dat, dat nu ook al gebeurt... He, je ziet dat uh, de mensen die voor assimilatie zijn... en, uh, en niet voor een, uh, een kleurrijke samenleving... dat die onmiddellijk zich oproepen tot verdediger van Zwarte Piet. En Zwarte Piet dan uitroepen tot het symbool van de Nederlandse cultuur... en tot er met de waarden en de normen toe. Dus Zwarte Piet wordt ook nog toegeschoven aan de lui... waar wij in Nederland absoluut zo weinig mogelijk naar zouden moeten luisteren. Maar daarmee heeft, heeft Quincy, de man die het eigenlijk een beetje in gang heeft gezet, zichzelf dus een slechte dienst bewezen, zegt u. Ik denk dat hij zich een heel slechte dienst heeft bewezen. Dat zal hem de komende tijd merken. Hij heeft Zwarte Piet ge gepolitiseerd. En uh, hij heeft gekozen voor een, uh, voor een conflictmodel in zijn, uh, in, in, in zijn benadering... door mensen die thuis Sinterklaas vieren uh, van racisme aan te wrijven... En uh, ik denk dat hij. Uh, ik denk dat hij de goede strijd strijdt maar op deze manier de goede strijd verliest, omdat hij de verkeerde vijanden heeft gekozen. Ja, ja. Dat is jammer. Er worden nu aan alle kanten oplossingen aangedragen. Hè? We moeten naar kleuren pieten bij de inhuldiging. Of uh, De binnenkomst van Sinterklaas. Wat, wat, hoe. Hebt u een oplossing? Uh, nee, weet je wat het punt is, een kleurenpiet, dat klinkt op het eerste gezicht wel, uh, wel aardig, maar een kleurenpiet is een opgeschilderde zwarte piet. Die is in feite uh, nog zwarter dan een, dan, dan een gewone zwarte piet, begrijp je wat ik bedoel? Dus daar zie ik het, uh, daar zie ik het ook niet in. Uh, wij uh, we moeten de, de discussie uh, voortzetten en ik denk dat we moeten kalmeren. En ik merk zelf ook trouwens, want ik ben natuurlijk opgegroeid als. als, als ik ben, ik ben, ik ben zo'n blanke heteroseksuele man he, met een klein wit, uh, wit baardje. Dus ik ben ook opgegroeid met Sinterklaas en Zwarte Piet. En ik voel echt of mij iets wezenlijks wordt, uh, wordt afgenomen. Vers 2 is of dat zo is en of dat de bedoeling is. Maar het voelt heel erg, het komt heel erg dicht bij, uh, bij mij. En, eh, en mijn thuis en mijn herinneringen. Dat is de reden voor de veelheid. Oh, nou, ook. Dat, dat geldt voor veel, veel meer mensen inderdaad. Uh, meneer Van Oost, blijf met ons meeluisteren. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, van de luisteraars door te nemen. Want die laten we nu even aan het woord. Het is goed dat Nederland zich druk maakt over Zwarte Piet. Uh, 1633 mensen hebben intussen op een site gestemd. 30% is het eens met de stelling. 70% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Trace B. Ik vind heel goed dat het aan de orde komt. Maar ik vind ook dat het hele feest op de schop moet. Ik, heb, ik ben een hetero-blanke mevrouw. Ja, niet met een baardje. En uh, 77 jaar, dus mijn kinderen zijn al lang over die tijd heen. Maar mijn kinderen hebben nooit geloofd in Sinterklaas. Want de goedheiligman is even uh, slecht als God. Hij geeft de arme kinderen minder dan de rijke kinderen... Dus als je in de klas komt, na Sinterklaas... dan hebben dus rijke kinderen grote cadeaus. Ja. En het liefste kind van de klas heeft misschien... Ik weet dat mijn uh, schoonzoon een keer vertelde... ja, in de klas uh, hoorde ik... Uh, de kinderen wordt dan gevraagd, dat heb je gekregen. En die, die jongen had alleen maar sokken gekregen. Nou, dat krijg je er dus ja. niet. Ja. Oké, okay, dus daar moet ook wat ge aan gedaan worden gelijk wat u betreft. Dank u wel, Stampen.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Benedet Spreker. Ik had eigenlijk een hele andere kant van. Het Sint-Nicolaasfeest is eigenlijk een, een katholiek feest. Je viert eigenlijk de heilige Sint-Nicolaas. Die vroeger, de, vroeger heb ik het over, niet in de welvaart van nu... voor sommige mensen. Mm -hmm. Maar die vroeger de arme kinderen van alles gaf. En dat is eigenlijk wat je viert. En toen ik, ik, ben nu, ik word nu vijftig binnenkort... en toen ik op school zat, kwam Sinterklaas met een hoofdpiet... En dat was een heel geleerde Piet, want die hield het boek bij. Ja. En dan hadden we nog een uh, trappadoelie, zo heette die, die Zwarte Piet. En die was super lenig. <lacht> en die, die, die, die uh, haalde altijd van die roodstreken uit, die geintjes en dergelijke. Ja, ik, ik merk, het zit, er nog, maar zit maar nog niet bij u. Ik wil alleen maar aangeven, die negoïde mensen, die zien het verkeerd. In plaats van dat ze zich nou de negatieve kant van het feest zien... moeten ze zich juist in gaan zetten. Wij blanken, wij zijn zo stijf als een hout. Die negroïde mensen, die zijn zo soepel uh. en zo lenig. Nou, ik heb ook wel eens een hele stijve negroïde mens gezien, hoor. als ik eerlijk ben. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik in de uitzending? Ja, zeg het maar, meneer. Ja, nou, ik ben het eens met de stelling. En uh, de beide vrouwelijke voorgangers van mij... die hadden een, een goed punt, inderdaad. Piet is, is, is vrolijk. En uh, ook dat, uh, ja, het moet niet zo zijn... dat rijke kinderen nog, nog weer hele dure cadeaus gaan krijgen. Maar uh, waarom ben ik het mee eens? Ik vind dat je van cultureel erfgoed af moet blijven... zolang, zolang dat niet mens... ...milieu of dier onvriendelijk is... ...en dat is het Sinterklaasfeest niet. En een professor uit Jamaica... Places, nou, ...die heeft blijkbaar niks anders... ...aan het hoofd. He, bijvoorbeeld de, en, en wat de UNESCO betreft... Uh, ...nou laten ze dat afschuwelijke fascistische stieren... Pff, mee, maar maar en, laten, we even, uh, laten we even dichter bij huis blijven. Er zijn hier in ja, Nederland gewoon mensen... Die, ...die vinden het helemaal niet zo'n vriendelijk feest. Nou, ik denk dat die, dat die mensen... ...sorry... Uh, uh, uh, ...een deel daarvan in ieder geval... ...een beetje lijden aan hineinterpretation... Dat ze daar zich daar door aangevallen aangev uh, voelen. Kijk, die, die, die zwarte pieten die zijn namelijk zo ontzettend zwart. dat komt nergens ter wereld voor. Dus iedereen begrijpt dat dat uh, oh. ja, eclecti eclectische figuren nee, okay, zijn. Oké, okay, okay. okay. ja. goed. Maar u vindt de discussie erover goed. Dat, dat is prima. Dank u wel, Stampert NL. Goedemiddag. Goedendag. Ben ik in de uitzending? Ja, zeg maar. Goedendag. Um, uh, ik vind het ontzettend gezeur, Ik ben het oneens met de stelling. Uh, het, het punt is, en dat is eigenlijk nog nooit in zich naar voren gekomen... de uh, pieten zijn zwart, omdat ze daarmee goed gesminkt en onherkenbaar geschminkt kunnen worden. Toen ik klein was, toen was er een keer uh, Sinterklaas en de Hovelheid Zwarte Piet op bezoek... En ik dacht, uh, ik zei tegen mijn ouders van... Goh, die Piet kijkt precies op die en die. En die was dat inderdaad ook. U, u herkende herken een oom of zo uh, daarin? Ja, het was, een, nee, het was een soort van buurvrouw. Okay, maar in ieder ja. geval. <laughs> uh, dus, uh, maar ik had geen moment het idee dat dat gewoon fake was. Dat, uh, die tattoo, leek daar toevallig op. Ja. Dus het feit, uh, het punt is dat onze donkere medemens... Ja, die kan zich niet zwart sminken. Dus de oplossing is heel simpel. Geef Sinterklaas in deze tijd naast de zwarte pieten ook witte pieten. Laat iedereen die donker is weer wit schminken. Want dan is hij door hun kinderen ook niet herkenbaar. Nee, okay. want ik, dat is nu wel het geval. Dus maak schrijven alle zwarte mensen wit en, uh, ja. en geef de Sinterklaas wit en een zwarte pieten. En dan is er een discussie meer ja, over. Het, het wordt heel verwarrend allemaal. Maar we schrijven deze oplossing erbij. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Hoi, nog alles. Alles. Uh, laat ik vooropstellen dat ik vind dat je een wijze gast hebt, want die zegt veel in de richting hoe ik ook denk, uh, ik, ik maak me zo langzamerhand best wel zorgen over wat we aan het doen zijn, omdat ik denk dat we een geest uit de fles halen die we er niet meer in krijgen. En uh, de voorstanders van het afschaffen van Piet... die zoeken een splinter, maar zien de balk niet. En die balk is, in mijn ogen... is dat je heel veel welwillende mensen... waar ik ook bij hoor... die altijd tegen racisme enzovoort willen uh, vechten... ja, toch uh, een beetje kriegel worden van ja. deze discussie. Dat, dat is ook wat van de hortzicht, hè? Je bewijst eigenlijk ja, een slechte dienst. Je, je, je bereikt... Waar ik zo bang voor ben, is dat je de onderbuik van Nederland, om die nou zomaar te noemen waar ik absoluut nooit never bij wil horen, dat je die in de kaart speelt. En dat als je niet uitkijkt dat straks nog zover komt, dat we een kinderfeest waar we toch in wezen allemaal met vol tederheid aan terugdenken van onze generatie, ik zit zo rond de 60, Dan moet, dan moet straks er mee bij om een kinderfeest hmm. door te laten gaan. Moeten we die hebben. Dank u wel. Stampen goedemiddag. Ja, hier met hetzelfde. Dennis. is ben zeg, ik de, uh, Ja, zeg maar, meneer. Ja, Hallo Wannen. Ja, je hebt het netjes gezegd. Ik ben Dennis, je kent me wel. Ja. Uh, ja, ik maak me wel. Je moet ons druk maken, want ik ben bang hoor. Uh, omdat elke mensen heeft uh, onbewuste angst voor het onbekende, in dit geval de zwarte mensen. En dan hebben we dat verdrongen. En nu door dat uh, gevecht over de zwarte komt dat weer boven. En dan gaan we onze angst projecteren in de zwarte mensen. En dan krijg je weer uh, ja, rassen aan en andere dingen en strijd. Dat is, heel, dat, ja, ja. dat is heel gevaarlijk. Maar vindt u dan dat er helemaal geen discussie over moet zijn? Gewoon... Nou, net een beetje wat Hans zegt. Kijk, er is op het ogenblik in Nederland een hype aan de gang om te zeggen over alles en nog wat. Maar uh, we, we kunnen bijvoorbeeld kijken in Duitsland. Daar hebben ze gezegd, allemaal onderzocht, net over Nederland. Dat in 1305 was er al een optocht met wat Zwarte Moor. Ja, ja en, nee, dat ik. Uit de wetenschap, sorry. Ja, nee, ik, ken dat, ik ken dat verhaal inderdaad, dat het dat, dat, dat, dat al voor, zeg maar, voor de slavernij al uh, een figuur uh, was. Ja, nee. Nee, dat kijk Maar goed, als mensen natuurlijk, uh, de zwarte mensen hier, moeten we wel serieus nemen in de zin. Maar als dan iemand, als hij uh, zegt, wie weet ik Piet, Zwarte Piet. Ja, dat ben ik met Han niet eens. Dat is gek, want we hebben het helemaal niet. We hebben, als kind hebben we ons zag voor, ja. voor die zwarte Piet. Ja. En, en, en zwarte Piet is helemaal niet dom. Nee. De negen moet uit de kast komen en zeggen... ik ben zwart en dat is mooi. Dus ja. Dat hebben ze in Amerika ook gedaan. Nou, ja. Black is beautiful. Ik zeg ja tegen negers. Stam.nl, goedemiddag. Ben ik in de uitzending? Ja, zeg maar. Goedemiddag, ik ben eens met de stelling. En waarom? En, uh, ja, kijk, um, ik kom... Uh, op verschillende, op verschillende bedrijven in, uh, in Nederland, door mijn werk. Ja. En daar wordt regelmatig opmerking gedaan van... Uh, ja, je bent uh, te vroeg. Het is nog niet van 5 december. Ja, ja. U, of een patiënt heeft vergeten. U, u, u heeft ook een donkere huidskleur. Ja, ik kom uit een tele. Ja. En, en dus gaat u zich bij alle uh, criticasters die zeggen van... Um, uh, dat moet anders met die Piet... Ja, zeker. En wat vindt u dan, van? ik weet niet of u meegeluisterd hebt met Han van der Horst... die net aan het woord was, wat hij daarover zegt? Ja, ik ben niet eens met die gast, want die gast maakt het niet mee. Nee, nee. Nou, dat is misschien een mooi bruggetje dan toch... om weer even door te praten met onze gast van vandaag, Han van der Horst. Dank dat u heeft hebt gebeld. Graag gedaan. En uh, dat zeggen we tegen iedereen die weer de moeite heeft genomen. Uh, Han van der Horst is historicus, columnist ook bij joop.nl. Ja, meneer van der Horst, dit is toch iemand die zegt... ja, ik kom dan in allerlei bedrijven rond de Sinterklaastijd... en dan zeggen ze, ja, je bent te vroeg. Uh, ja, dan moet hij zeggen dat hij van dat soort opmerkingen niet gediend is. Dat, uh, dat helpt uh, enorm, denk ik. En uh, ook zeggen dat, je, dat hij niet voor Zwarte Piet uh, moet worden uitgemaakt. Want ik denk dat is een van de, een van de lessen die wij uit deze... Uh, de uit, deze, uh, uit deze toestand moeten trekken... is dat het niet grappig en niet leuk en niet komisch... en, en ook niet gevat is om Zwarte Piet te I zeggen... tegen iemand die, die dat niet is. Is het discriminerend zelfs? Dat is een lullig geintje. Nou. Dat is, het, heeft iets van, uh, het heeft iets van treiter. Het heeft iets van de, de lolbroek op kantoor... waar iedereen een hekel aan heeft en waar je niet op wil lijken. Nee. Het is gewoon het is, het is onbehoorlijk. Kijk, het is onbehoorlijk om iemand aan te spreken op zijn uiterlijk. Dat, dat, dat doen beschaafde mensen niet. Dus kinderen moeten dat afleren. En volwassen mensen die dat doen, die moeten daarop worden aangesproken. Niet alleen door de slachtoffers, maar, uh, maar ook door de collega's. Want het is, het is inderdaad een vorm van pesterij. Dus wat dat betreft geef ik die meneer volstrekt gelijk. Nou, wat wat vind je van de rest ook... van de reacties eigenlijk van de mensen? Uh, ja, nou, uh, daaruit, aan de rest van de reacties. Kun je, kun je zien hoe, uh, hoe ook het een discussie is van, van, van erg langs elkaar, uh, langs elkaar heen praten, vaak. En, en vaak ook van, het, uh, van niet precies, dat is ook een iets wat je in deze discussie ziet, is, is, is niet, dat je, je zou het eens moeten zijn met z'n tweeën eerst, over de definitie van wat er nou precies het probleem is. Is, is dat inderdaad zo? Ja, en, nou, en, uh, en, dat, en, en, en, en dat is het niet. Je hebt één partij die zegt: Zwarte Piet moet blijven. De andere partij zegt: het hele, langzamerhand, het hele Sinterklaasfeest moet weg. Ja. Ja, want het Sinterklaasfeest zal altijd blijven herinneren. Ook aan wat wij daarvan, uh, wat wij daarvan vinden. Ja. En, en we hebben dus uh, twee misverstanden. Het ene misverstand is dat uh, Zwarte Piet een knecht en een slaaf vertegenwoordigd, dat is niet het geval. Ik wil er overigens aan toevoegen dat ik mijn hele werkzame leven knecht ben geweest. Net als de meeste Nederlanders, want ja. we kunnen niet allemaal Sinterklaas zijn. Dus het argument van ja, maar Zwarte ja. Piet is de knecht. Uw tweede punt uh, nog even uh, snel, want we hebben nog 30 seconden. Uh, Zorgen, zorgen dat mensen hun manieren kennen. Ja, niet het feest ja. opheffen, maar uh, dat mensen hun manieren kennen. Ja, Want ja. die meneer heeft ter, die, die ja. moet dat niet accepteren dat, die nee, nee, dat hij zo genoemd wordt. En hij moet zin. klagen als zijn kinderen ja. zo genoemd worden. Dat, dat zal zin. hij ook ongetwijfeld doen. Onze manieren kennen, dat kan in allerlei opzichten ja? geen kwaad lijken. Maar dank u ja. wel dat u meedeed in stam.nl. Hans Graag van de Horst, historicus, kolonist bij joop.nl. De stelling blijft op onze site staan. Vorige keer gingen we richting de 5000 reacties, dus je weet het maar nooit. Uh, nu 1800 ruim, 30% eens met de stelling 70.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 Elke dag daverende dagaanbiedingen bij Expert. Alleen morgen een koffievolautomaat van Bosch van 469 voor maar 297 euro met cashback. En een navigatiesysteem van Mio van 129 voor maar 88 euro. Kom naar de winkel of ga naar expert.nl. Expert begrijpt het. Zweden houden van comfort.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 Kijk op atloncardies.nl voor uw mobiliteitsoplossing. Atloncardies, stap in.